Prikkel de Egel kan vliegen. Prikkel de Egel zat diep weggedoken in zijn deunstoel een boek over vliegtuigen te lezen. Waarom kunnen egels geen piloten worden? Zuchtte hij. Prikkel las iedere avond over vliegtuigen. Hij wist alles van vliegtuigmotoren en over hoe je een vliegtuig moest besturen. Waarom kan ik niet leren vliegen? Zuchtte hij nog eens. In een donkere hoek van de kamer schudde een kleine oorwurm zijn kopje. Vliegende egels, hoe komt die malle egel erbij? Prikkel las door tot de eerste merel in de ochtendschemering begon te zingen. Hij sloeg zijn boek dicht, wreef zijn ogen uit en ging naar buiten. Hij snoof de frisse ochtendlucht op. Prikkel wandelde langs het bospad. Maar hij zag niet hoe mooi het buiten was. De heggen stonden in bloei en er lagen dikke druppels dauw op de bladeren... ...zodat het leek of de bomen van zilver waren. Wel keek hij naar de mussen die tussen de struiken vlogen. Ik zou best een mus willen zijn, zucht hij. Dan kon ik tenminste een klein beetje vliegen. Dat is in ieder geval beter dan helemaal niet kunnen vliegen. Wat zeg je hoorde hij een vriendelijke stem zeggen. Hij keek om en zag mevrouw Stinkdier. Ik sta aan een poosje tegen je te praten, maar je zag of hoorde me niet. O, oh, mevrouw Stinkdier, zei Prikkel, neemt u me niet kwalijk. Maar ik kan aan niets anders denken dan aan vliegen en aan vliegtuigen. Ik wilde dat ik een vliegtuig kon bouwen, dan zou ik kunnen leren vliegen. Mevrouw Stinkdier dacht diep na. Het is niet gemakkelijk een vliegtuig te bouwen, zei ze. Maar je zou wel een luchtballon kunnen maken. Daarvoor heb je alleen een mand en een ballon nodig. Je zou het kunnen proberen en ik wil je wel helpen. Dat is geweldig, zei Prikkel. Ik heb nog wel een oude wasmand, maar hoe kom ik aan een ballon? Laat dat maar aan mij over, zei mevrouw Stinkdier en ze liep weg. Een half uur later klopte ze op de deur van Prikkels huis. Ze had een mand vol zijde onderrokken bij zich. Onderrokken in allerlei kleuren. Hiervan kan ik een ballon voor je maken, zei ze. Deze onderrokken zijn nog van mijn grootmoeder geweest... maar ze zijn uit de mode, dus ik draag ze toch niet meer. Mevrouw Stinkdier ging weg... en een paar minuten later was ze weer terug met haar naaimachine... In een van de boeken van Prikkel vond ze een plaatje van een luchtballon en ze ging aan het werk. Het duurde drie dagen, maar toen had mevrouw Stinktier een prachtige ballon gemaakt. Intussen was Prikkel bij de smid geweest. Hij had een apparaat laten maken waarmee de ballon kon worden opgeblazen. Daarna ging Prikkel naar de bibliotheek en leende een paar boeken over reizen met een luchtballon. En op de zolder van zijn huisje vond hij nog een oude verrekijker. Omdat hij niet wist hoe lang hij zou wegblijven, kocht hij een voorraad eten, warme dekens, lucifers en een bol touw. Hij borg alles op in de wasmand. Daarna hoefde hij alleen nog maar te wachten op goede weerberichten. Eindelijk was het zover. Het zou de volgende dag rustig helder weer zijn. De volgende morgen bracht Prikkel de mand en de ballon naar een open plek in het bos. Mevrouw Stinkdier kwam afscheid van hem nemen. De smid was ook gekomen. Hij zou Prikkel helpen de ballon op te blazen. De luchtballon begon ronder en ronder te worden. Prikkel klom snel aan boord terwijl de ballon langzaam begon op te stijgen. Goeie reis, riepen de smid en mevrouw Stinkdier. Reuzen bedankt allemaal riep Prikkel, Dag! De ballon ging steeds hoger. Hij vloog over bossen en heuvels, over bergen en dalen... en daarna over een oceaan. En de wereld onder hem werd kleiner en kleiner. Opeens hoorde Prikkel iets knappen. Hij begreep niet waar het vandaan kwam. Daarna begon het te sissen. Wat had dat te betekenen? prikkel keek omhoog en zag dat hij met zijn stekels een paar gaatjes in de ballon had geprikt. De ballon liep leeg en hij zakte snel omlaag. Wat moet ik doen? jammerde hij. En ik kan niet zwemmen. Toen kreeg hij een idee. Hij haalde de bol touw tevoorschijn en trok een stekel uit zijn rug. Daarmee begon hij de gaatjes in de ballon dicht te naaien. Het lukte. De ballon was weer heel. Prikkel blies de ballon weer helemaal op en die begon weer te stijgen. Poeh, dat is goed afgelopen, zuchtte hij. Even later vloog Prikkel weer boven de wolken. De ballon steeg hoger en hoger en tegen de avond vloog Prikkel tussen de sterren en de planeten. Hij vloog langs de maan die hij door zijn verrekijker van heel dichtbij kon bekijken. En hij zag de brede band van ontelbare sterren die de Melkweg wordt genoemd. Na een tijdje werd hij moe. En hij vond dat het tijd was om te gaan landen. Hij las in een van de boeken uit de bibliotheek... dat de planeet Mars wel geschikt was om de nacht door te brengen. Even later hing de ballon boven de planeet Mars... Nu moet ik proberen netjes te landen, zei Prikkel tegen zichzelf. Voorzichtig liet hij steeds een beetje lucht uit de ballon lopen. Wat een avontuur. De grond kwam snel dichterbij. Prikkel hield zich stevig vast. Toen kwam de mand met een klap op de grond. De prikkel rolde heen en weer in de mand. Even was hij bang dat het niet goed met hem zou aflopen... Maar even later stond de man stil. Prikkel kroop overeind en keek om zich heen. Eerst was hij verschrikkelijk teleurgesteld. Er was helemaal niets te zien op Mars. Alleen een heleboel stof en rotsen. Ik vind er niks aan op Mars, zei hij. En opeens verlangde hij naar zijn eigen gezellige huisje. Maar toen hoorde hij achter een rots iets schuiven. Hij zag een lange puntige snuit, een paar heldere kleine ogen en daarna een heleboel gekleurde stekels. Het leek wel een... Ben jij misschien een egel? vroeg Prikkel. Ik zou jou hetzelfde kunnen vragen, zei het dier een beetje beledigd. Maar daarna begon hij te lachen. Mijn naam is Stekel, zei hij, en ik woon hier op Mars. Ga mee naar mijn huis. Mijn vrouw en kinderen zullen het leuk vinden een egel van een andere planeet te ontmoeten. Prikkel haalde wat lekkers uit zijn mand, want hij wilde niet met lege handen op bezoek gaan. Het werd een heel gezellige avond. De familie van Stekel wilde alles over zijn reis weten en vooral over de planeet waar hij vandaan kwam. De kinderen zeiden dat ze ook wel eens met een luchtballon zouden willen vliegen. Maar hun vader zei, niets daarvan, wij blijven hier. Maar Prikkel mag zo vaak terugkomen als hij wil. De volgende morgen nam Prikkel afscheid van zijn nieuwe vrienden. Ze liepen allemaal mee naar de ballon en gaven hem geschenken die ze in mooie kleurige zakken hadden verpakt. Stekel gaf Prikkel een mooi beeldje van een egel van Mars en zijn vrouw had een taart voor hem gebakken voor onderweg. En de kinderen hadden allemaal een mooi steentje voor hem gezocht. Prikkel bond de zakjes aan de mand en stapte aan boord. Hij blies de ballon op en terwijl de ballon omhoog ging riep hij, tot ziens. Prikkel wist zeker dat hij ze nog eens zou opzoeken, want het vliegen met een luchtballon had hij heel leuk gevonden.